12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Taakstraffen in plaats van cel voor de leiding van Chemiepak. De Facebook-rellen kosten de gemeente Haren ongeveer een kwart miljoen euro. En het aangekondigde einde van de wereld leidt tot drukte in de Pyreneeën. Hoe dat zit, hoort u zo meteen. Vandaag is het bewolkt en regenachtig. In de noordoostelijke provincies soms wat winterse neerslag. Temperatuurverschillen die zijn groot vandaag. 1 graad in het noordoosten. Het kan 8 graden worden in het zuiden. Morgen valt in het midden en zuiden regen bij temperaturen rond 7, 8 graden. In het noordoosten is eerst nog kans op winterse neerslag, maar later op de dag ook daar regen. De rechtbank in Breda heeft taakstraffen opgelegd aan de leiding van Chemiepak, het bedrijf in Moerdijk. De directeur en de veiligheidscoördinator hebben van de rechter allebei 240 uur opgelegd gekregen. En een productieleider is veroordeeld tot 180 uur werkstraf. Tegen hen waren celstraffen geëist tot vier jaar. Bij de rechtbank in Breda verslaggever Karin Alberts. Karin eh, wel schuldig dus, maar ze krijgen geen celstraf. Hoe zit dat? Ja, dat komt omdat um, het allerhoogste wat het Openbaar Ministerie op had ingezet... was echt brandstichting. Ze vonden dat er zo veel nalatigheid was geweest van de directie... dat je echt van brandstichting kon spreken. Nou, daar ging de rechter dus niet mee in mee. Die zeiden van nee, het is wel brand door schuld, maar geen brandstichting... Bovendien keken die ook naar het verleden van de drie mannen. En daarvoor gold dat ze geen strafblad hadden. Uh, er zijn geen slachtoffers gevallen. En ze maakten ook de vergelijking met Volendam en Enschede. Hè? De brand in Volendam destijds in de nieuwjaarsnacht. En Enschede waar die vuurwerkfabriek de lucht in is gegaan. Uh, en daarvan zei de persrechter het volgende. Enschede met 20 doden, Volendam met 14 doden.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 een gevangenisstraf tussen aanhalingstekens waar het is. Nou, ja, per se. Wallis was dat. Karin, heeft het uh, Openbaar Ministerie al gereageerd? Ja, die hebben gereageerd. En ik moet zeggen, die hebben ook wel heel snel gereageerd. Want ik heb in elk geval nog nooit meegemaakt... dat het Openbaar Ministerie binnen een paar minuten... nadat ze het vonnis hebben aanhoord... besluit om in hoger beroep te gaan. En dat heeft het Openbaar Ministerie dus inderdaad net besloten. Uh, meteen na het vonnis. Persofficier Mirjam Mol... Wij zijn heel erg tevreden dat de rechtbank onze visie deelt dat de feitelijk leidinggevenden verantwoordelijk zijn voor deze brand en ook voor het overtreden van alle vergunningvoorschriften. Maar inderdaad, waar de rechtbank de ernst van de feiten uh, ons daar eigenlijk helemaal in volgt, zijn wij van mening dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf echt op zijn plaats is hier. En wij zullen inderdaad in beroep gaan van dit vonnis. En weet jij intussen ook, Karin, hoe het bedrijf zelf heeft gereageerd, de leiding? Ja, die hadden even wat tijd nodig om uh, zich te beraden. Aanvankelijk wilde alleen de advocaat van de directie met ons praten. Maar toen na uh, nou, zo'n half uur, drie kwartier, kwam hij naar buiten en zei... nou, de directeur wil ook wel wat zeggen. De directeur van Chemiepak, meneer Spiering. En uh, dan wilde hij geen vragen beantwoorden. Hij wilde alleen een korte verklaring afleggen. Een eerste reactie op het vonnis. En dat klonk zo. Uh, met wat uh, gemengde gevoelens kennis genomen van, uh, van het fonds... Uh wat ik juist gehoord heb. Het zwaarste opzettelijke brandstichting is, uh, is uh, volledig van tafel. Wat ook wel aardig voelde is dat, uh, dat de brandstichter... Uh, daar ook wat kritisch over uh, uitgelaten is. Over de handhavers is wat kritisch uh, uitgelaten. Uh, wat minder uh, prettig klonk is natuurlijk de milieuvertredingen... welke uh, wel uh, aangerekend worden. Verder de strafwijs van vier jaar waar niks van overgebleven is. Dus geen celstraf, uh, dat voelt... Uh, uh, heel goed. En uh, ja, verder uh, zal uh, nadere bestudering van het vonnis. Uh, ja, moeten uitwijzen wat er nou precies ingestaan is. en wat onze volgstappen zullen zijn. Directeur Spiering van Chemiepak in Moedijk. nadat bekend was geworden. dat er uh, taakstraffen zijn. in plaats van uh, gevangenisstraf. voor de leiding van het bedrijf. na de brand van vorig jaar. Bijdrage was dit van Karin Albert. De economische krimp in het derde kwartaal is minder sterk dan eerder werd gedacht. De krimp komt uit op 0,9 procent ten opzichte van een kwartaal daarvoor. In plaats van de eerder veronderstelde 1,1 procent, zegt het CBS. Consumenten, bedrijven en de overheid hebben meer uitgegeven dan gedacht. En ook was de krimp in onder meer de bouwsector kleiner... dan waar het CBS eerder van uitging. Dan het project X-Feest in Haren dat uit de hand liep. Dat heeft de gemeente Haren bijna een kwart miljoen euro gekost. De nasleep van de Facebook-rellen heeft de gemeente het meeste geld gekost. Bijna twee ton. Vooral het inhuren van specialisten, zoals een communicatiedeskundige... veiligheidsexperts en een adviseur voor de burgemeester. Dat was duur. De schade aan lantaarnpalen, verkeersborden en bestrating... viel relatief mee, zeggen ze in Haren. Ruim 10.000 euro kost dat. De gemeente draait in eerste instantie zelf op voor die kosten... maar is wel van plan om het Rijk te vragen voor een uh, tegemoetkoming. Dit is het NOS-journaal, met door Altmegens. Om de Nederlandse staat te kunnen aanklagen... vragen nabestaanden van de schietpartij in Alfa aan de Rijn... hulp van het publiek. Ze hopen dat Nederlanders via een website geld willen overmaken... om goede advocaten te kunnen inhuren. En om mensen te helpen die door de schietpartij in geldnood zitten... zegt hun belangenvertegenwoordiger Orlando Kadir. Mijn cliënten, de slachtoffers nabestaanden van het bloedbad... Die hebben onnoemelijk veel leed uh, opgelopen. En deze actie is in het leven geroepen om hen concreet te helpen. U moet denken aan de ziektekosten die we niet meer kunnen betalen... in kasselbureaus die zich daarmee gaan bemoeien. Gerechtstuurwaars, hypotheekaflossingen uh, aflossingen niet kunnen betalen... omdat de kost in uh, ja, vermoord is. En ook raakten sommige winkeliers arbeidsongeschikt... en bleven klanten weg. Nabestaanden vinden dat er fouten zijn gemaakt door de politie en de overheid... zodat de dader van de schietpartij in Alfa volgens hen nooit een wapenvergunning moeten krijgen. In Kenia zijn bij gevechten tussen rivaliserende boeren zeker 28 mensen gedood. En er zouden ook tientallen gewonden zijn. Boeren van de pokomo stam staken in de plaats Kipau, huizen van Orma-boeren in brand. De afgelopen maanden vielen vaker slachtoffers bij geweld tussen die twee groepen. Alleen al in augustus en september meer dan honderd. De Keniaanse boeren ruzieën al jaren over onder meer landbouw, grond en water. Orma-boeren zouden hun vee hebben laten grazen op grond van de Pokémon-boeren. Het superjacht Venus van de overleden Apple-topman Steve Jobs... mag de Amsterdamse haven voorlopig niet verlaten. Een deurwaarder heeft het spiksplinternieuwe schip... 105 miljoen euro is de waarde, eergisteren aan de ketting gelegd... omdat de ontwerper nog 3 miljoen euro claimt. De erven van Steve Jobs ontkennen dat de Franse ontwerper Philip Stark nog geld krijgt. Hij zou 6% van de kostprijs van het schip krijgen, bedrag van ruim 6 miljoen. Maar Stark zegt dat hij 9 miljoen heeft afgesproken. De aluminium motorjacht van bijna 80 meter is gebouwd op een werf in Aalsmeer. Ja, en dan het uh, einde van de wereld. Kan u niet ontgaan zijn. Vandaag uh, zou het uh, afgelopen zijn, volgens de Maya-kalender. Behalve op de piek de Bougarac. Een berg uh, bij het uh, Zuid-Franse Pyrenee-dorpje Bougarac. De berg is inmiddels afgesloten door de politie... om uh, de toeloop aan toeristen uh, wat in te dammen. Correspondent Ron Linker wilde wel weten van twee mensen... die de berg goed kennen, wat er nou te zien is. Sylvain Durif met lang, wapperend haar en een fel roodgede wolle trui... beweert dat hij alles in de berg is geweest...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 een reportage van uh, Ron Linker vanuit uh, Zuid-Frankrijk in Bukharaj. Het is intussen tien over... Zenden we nog uit nu? Tien over twaalf is het. We zenden nog uit. Dan gaan we door. Het aantal Nederlanders dat de religieuze dienst bezoekt... is de afgelopen jaren fors afgenomen. In 2010 en 2011 ging één op de zes mensen... tenminste één keer in de maand naar een kerk of een moskee, meldt het CBS. Eind jaren negentig was dat nog één op de vier. Vooral onder ouderen waren er minder kerkgangers. Onder mensen tussen de 18 en 35 was er nauwelijks een afname. Maar die leeftijdsgroep ging volgens het CBS toch al relatief weinig. Gereformeerden zijn de trouwste bezoekers van een gebedshuis. 64% van hen bezoekt minstens één keer per maand de kerk. Onder katholieken is dat percentage 19. En van de moslims gaat 38% wel eens naar een moskee. Sport. Jan Wegereef en Ruud Bossen stoppen na dit seizoen... met fluiten van wedstrijden in het betaald voetbal. Het contract van de twee, allebei zijn ze 50, wordt niet verlengd. Wegereef debuteerde in 1988 in het betaald voetbal. En Bossen is sinds 1992 actief op het hoogste niveau. In de Eredivisie wordt vanavond in Alkmaar... het duel tussen AZ en FC Twente gespeeld. De Tuckers doen het tot nu toe goed, delen de koppositie met PSV. AZ daarentegen presteert teleurstellend, staat twaalfde. Drie maanden geleden stonden beide ploegen in de competitie ook al tegenover elkaar. Toen in Enschede. Toen werd het een 3-0 overwinning voor Twente. Een duel dat AZ-trainer Gertjan jan zich nog goed kan herinneren. Ja, we hebben vlak na rust. Uh, ik, ik denk dat het een beetje symptomatisch is van het AZ van de eerste seizoenshelft. Is dat we in de eerste helft goed mee Ook een aantal goede mogelijkheden kansen creëerden. En uh, toch met 1-0 achter stonden. Uh, en na rust uh, was er wat commotie rondom een... Uh, een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 In hoeverre wij nu uh, in de return tegen Twente op eigen terrein in staat zijn om het Twente moeilijk te maken. En misschien uh, voor een verrassing kunnen zorgen door, door Twente te winnen. Hè. Want dat zou het wel zijn hè. als je kijkt naar onze positie. Uh, naar onze selectie en naar de mogelijkheden van Twente en waar ze staan. Dan, uh, dan lijkt het mij dat Twente zeer ontevreden zou zijn als ze hier niet zouden winnen. Gert-Jan Verbeek was daar trainer van AZ over de wedstrijd van vanavond. Het is inmiddels 12 over 12. Nog één keer de hoofdpunten uit deze uitzending. Taakstraffen in plaats van celstraffen voor de leiding van Chemiepak, het bedrijf in Moerdijk, dat bijna twee jaar geleden afbrandde. De rellen kosten de gemeente Haren ongeveer een kwart miljoen euro. Een groot deel daarvan ging op aan adviseurs en communicatiedeskundigen in de nasleep van de rellen. De economische krimp in het derde kwartaal is minder sterk dan eerder gedacht. De krimp komt uit op 0,9 procent.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 HOO- <laughs>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 Goedemiddag allemaal, de EO stopt met het programma Moraalridders. Dat is geen vrije keuze, het moet van de publieke omroep. EO-directeur Arjan Lok is hier. In het mediaforum Max van Wezel van Vrij Nederland en Radio 1. Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali. Het gaat onder meer over het interview dat oud-CDA-voorman Maxime Verhaag aan de Volkskrant heeft gegeven. Waarin geeft hij toe dat hij zich heeft verkeken op de reactie binnen het CDA op de samenwerking met de PVV. Bij de presentatie van het regeerakkoord van Rutte 1 was Verhagen nog vol lof. Op basis... ...van de gemaakte afspraken. Met de VVD als coalitiepartner, gedoogsteun van de PVV... ...gaat het CDA ook de politieke samenwerking vol vertrouwen aan. En wie wordt de nieuwscanner van deze week? De topscorer is 78 en de laatste die daar wat aan kan veranderen... ...is Joey Brocaar uit Oesterseest. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het medianieuws van vandaag. Presentatrice Mirna Gozen gaat per 1 januari stoppen als presentatrice van studio Max Live. Dat schrijft Max-directeur Jan Slachter in een interne mail aan het personeel. Vanaf 2 januari gaat Gozen het Radio 5-programma Wekker Wakker presenteren samen met Henk Mouwen. Het is nog niet bekend wie Mirna Gozen gaat opvolgen. Omroep Max wil het bericht van het vertrek van Gozen niet bevestigen. Op de blog van nu.nl staat een filmpje dat een inkijkje geeft achter de schermen bij deze nieuw site. In het filmpje laat hoofdredacteur Wouter Bak zien hoe zijn dag eruit ziet en die dag begint al vroeg. Vaak eerst even op de tablet uh, kijken wat de nachtvroeg heeft afgeleverd van nu.nl. Even zien wat het nieuws is, of er nou dingen zijn die heel belangrijk zijn. Dan check ik ook al mijn mail eventjes. Ik antwoord al wat, uh, wat dingen die even heel snel tussen de bedrijven door kunnen. En ik heb vaak ook al een beetje contact met mensen. door inderdaad mensen even heen en weer te mailen. Er zijn ook mensen heel vroeg aan het werk bij ons. Als ik mijn mail heb gecheckt, bel ik al vaak even, misschien maar op de redactie. Even horen hoe het allemaal staat. En als, alles, uh, als ik alles weet en alles in orde is. Ja, okay. dan pak ik mijn tas en dan ga ik eerst de weer brengen. Ja, het filmpje leverde hoofdredacteur Wouter Bax veel kritiek op. Via de twitters met name gingen ze helemaal los. Het zou namelijk een verkapte advertentie zijn voor Windows 8. Wouter Bax aan de telefoon, goedemiddag. Goedemiddag, hallo. Ja, in dat filmpje ben je voortdurend te zien uh, met je Windows 8 tablet aan ja. het werk. Uh, ja. Vind je de kritiek terecht? Nou, ik begrijp hem en ik ga er ook van leren. Uh, weet je, uh, het kwam voort uit de wens zeg maar, om iets leuke videofilmpjes te maken... over hoe we bij Nu.nl werken. Uh, ik ben in de afgelopen half jaar veel bezig geweest, veel gelobbyd... Zeg maar, voor Nu.nl om ons neer te zetten als belangrijk nieuwsmedium enzovoort. Ehm... Uh, en daarbij uh, dachten we zeg maar, dat we heel goed zeg maar, hadden uitgelegd uh, hoe het tot stand kwam. Hey, namelijk dat nu helemaal zelf de inhoud verzorgt. Mm. Uh, dat Sanoma, dat is ons moederconcern, zeg maar, de filmpjes zou maken. En dat er een sponsor bij dat. Maar het is duidelijk gewoon, en dat trek ik ook echt conclusies uit... Uh, dat dat niet, uh, niet zo gepercipieerd is uh, door mensen. Ja, nee, ja, ja goed, dus er, dus staat, staat onder, Wouter, er staat onder te lezen van dat het een, een advertentie ja. voor Windows... of mede, mede tot stand gekomen met Windows ja, 8. Maar klopt. de vraag is natuurlijk waarom jij in dat filmpje mee gaat doen. Jullie doen wel vaker van die advertorials op je site... en dat staat dat te keurig bij. Ja, dan heb je het ook over echt een advertorial. Uh, kijk, ik deed erin mee omdat, uh, omdat we echt iets over nu.nl wilden vertellen. He? Maar de manier uh, waarop het uh, gepresenteerd is, is inderdaad die van een uh, van een echt een, een advertentie, zeg maar. Uh, dus dat is niet een vorm uh, waarmee we moeten doorgaan. Dat is duidelijk. Je hebt daar He? spijt van eens maar nooit weer, begrijp ik. Nou, dit is echt wel iets, uh, iets waarvan ik leer. Kijk, weet je, wij willen nog steeds heel graag leuke filmpjes maken over onszelf. <lacht> dat zullen we nog wel eens doen. He? Maar we eigenlijk, eigenlijk heb ik heb ik, uh, en ik moet echt altijd je eigen boezem steken, ik heb drie uh, uh, ja, vergissingen gemaakt, zou je kunnen zeggen. Um, Kijk, we waren volledig eerlijk in de open, zeg maar, hoe het tot stand is gekomen. Mm. Maar het wordt toch anders gepreciteerd. Daar heb ja. ik me niet in vergist. Ja. He, dat is duidelijk. Wordt dat filmpje nu ook van de site gehaald, eigenlijk? Uh, nou, daar moeten we er eventjes over nadenken, eerlijk gezegd. <lacht> uh, dat, dat zullen we zien. Uh, kijk, kijk, weet je, um, een, een andere vergissing die ik heb gemaakt die is ook van. Dit gaat. Uh, dit is een weblog over nu.nl, hè? Uh, en ik. Uh, vond dat wel zuiver, omdat dat los stond van onze nieuwsstam. Ja. Maar uh, je merkt gewoon dat het gebruik is: die zien dat anders. Ja. Content is content. Ja. Uh, dus als je daar uh, doorheen gaat, fiets je op een andere manier. Dan vinden mensen dat, uh, dat niet prettig. Ja. Uh, en wat ook een verzing was, was, van hè, we, we hebben de, de redactiële inhoud van het, van het videootje helemaal zelf bepaald als redactie. Ja. Nou, dat is mooi. En toch wordt ook dat anders opgevat. Ja. Omdat mensen ja. te veel in de sfeer van de assistentie zien. Nou, daar moet je gewoon van leren. Ja. Ik verwacht de komende weken gewoon een heel kritisch stuk over Windows 8 op nu.nl en dan is volgens mij ja. alles weer weggetrokken. <lacht> nou, kijk, weet je, aan de sponsor ligt het niet. Die kan er ook niks aan doen. Nee, nee, echt, uh, nee daar het gaat het niet mee, om. Het gaat om hoe jullie erin staan. Gemaakt en, uh, en daar moet ik van leren, dat is duidelijk. Ja. Oké, okay. dankjewel Goh? dat je even aan de telefoon kwam. Wel sportief. Okay. Wouter Baks. Ja. Jeroen Kijk in de Vechter gaat vanaf begin januari... het Radio 2-programma Hemelbestormers van de KRO presenteren. Daarnaast blijft die presentator op Radio 6... en hij blijft ook de vaste stem van RTL Boulevard. Kijk in de vechten vervangt Stefan Stassen... die zich de komende maanden gaat storten... op de ontwikkeling van de opvolger van het Theater van het Sentiment. Het nieuwe programma van Stassen is vanaf 1 maart te horen... en wordt vier dagen per week uitgezonden. De Britse koningin Elizabeth heeft haar traditionele kersttoespraak... in 3D opgenomen. Ze wilde graag iets speciaals doen voor haar 60-jarig jubileum. Opname is gedaan door de zender Sky TV... en is precies uh, uh, 80 jaar na de allereerste koninklijke kersttoespraak... van koning George V. Wat niet verandert aan de kersttoespraak is de traditionele kerstgroet. Het is mijn Christmas dat we op deze kerstdag... allemaal in onze leven kunnen vinden voor de the van de en voor de liefde van God, door Christ our Lord. Ik wish jullie allemaal een heel happy Christmas. Op eerste kerstdag wordt Elisabeth in 3D uitgezonden. De vorstin heeft haar opname inmiddels teruggezien... en haar reactie was... Absolutely lovely. Het EO-programma Moraalridders met Andries Knevel en Thijs van der Brink gaat vanaf januari stoppen. En dat is geen vrijwillige keuze van de EO, maar is opgelegd door de publieke omroep. Arjon Lok is de directeur van de EO en zit hier tegenover mij. Hartelijk welkom. Um, ja, waarom moet het stoppen? Ja, dat gaat soms zo hè, met, met schema's. Ik weet het al een half jaar, dus ik heb ook een half jaar kunnen rouwen. Want ik vind het heel erg jammer dat we het programma gaan kwijtraken. Het heeft met schema's te maken en de opbouw van de zender. Uh, het weekend moet uh, meer met drama gevuld worden... en minder met journalistieke programma's. Daardoor moest er een programma van de KRO-NCV door de week geplaatst worden. Dat is debat op twee? Dat is debat op twee en ja. dat betekende het einde van, van Dus En dat vind ik erg jammer, want het was een mooi programma wat het goed deed... en volgens mij ook echt een onderscheidend programma. Maar wacht even, jij bent directeur van de EO... en als je dan zo'n mededeling krijgt, dan zeg jij natuurlijk... Van, ja wacht eens even mensen, we hebben drie zenders. Uh, daar moet toch wel ergens een plekje voor zo'n programma te vinden zijn. Ja, nee, zo gaat zo'n uh, gesprek precies. En het is ook niet uh, in één dag uh, allemaal gebeurd. We hebben er hard voor geknokt. Uh, ik ben boos geworden, uh, heb getelefoneerd, uh, vergaderingen belegd. Maar dat mocht uiteindelijk niet baten. De eerlijkheid gebied te zeggen dat uh, de NPO, de publieke omroep, ons wel een plek heeft aangeboden ergens op zondagavond om half twaalf. Op zich best een mooie plek, maar niet voor een programma als Morari. Dus. Dat zit echt ook in de actualiteit van de week. En we willen heel graag wat op de zondagavond doen, maar dan moet het toch wat meer een reflectief programma zijn. Maar begrijp ik goed dat vanuit de publieke omroep is gezegd, we hebben te veel opinie in debat en, en daarom kan Morali dus niet uh, doorgaan? Nou, dat speelt zeker wel mee. Uh, we hebben met uh, een mooie zender Nederland 2 te maken. Uh, die zit bomvol, omdat heel veel uh, omroepen daar hun missionaire... identiteitsvolle, opinierende programma's een plek willen geven. En dat is dus dringen. Uh, maar dat betekent zeker voor de EO... want wij zijn een hele specifieke omroep met een, uh, een onderscheidend geluid... Ja, dat wij uh, best, uh, uh, ons best erin moeten wringen om daar de goede plekken te krijgen. Hmm. Uh, we gaan er eigenlijk meer uh, titels verdwijnen dan. Want als dit uh, de maatstaf is, uh, te veel... Opinie en debat bij elkaar, dat moet niet. Uh, we, we gaan er gaan meer dingen doorgestreept worden. Nou kijk, die schema's zijn natuurlijk een continu proces van, van wisselende programma's. We hebben zelf ook uh, gezegd dat er een aantal EO-programma's moeten stoppen... om daar een mooi nieuw programma op, om vijf uur voor terug te krijgen. We gaan vanaf 1 januari geloven op twee doen. V vier dagen in de week om vijf uur. Op Nederland 2 dus. Nou, dat wordt een heel mooi toegankelijk programma waar geloof centraal staat. En daar ja. kunnen we heel, heel veel van onze identiteit in kwijt. Wie gaat dat doen? Dat uh, is zonder vaste presentator. We strijken neer in een dorp of in een stadswijk. Daar blijven we een week hangen. En daar gaan we op zoek naar de mooie verhalen van mensen. Van gewone mensen over geloof, over hoop en over liefde. Ja. Wat moeten we nou met Andries Knevel? Nou, Andries die heeft nog een hele volle uh, agenda. Uh, we hebben natuurlijk Knevelen van de Brink. En wat ook wel mooi maar is dat blijft is... wel gewoon doorgaan in de afwisseling met uh, Pauw Witteman. Ja, zeker. zeker. Ja, dat is voor ons een uh, belangrijk programma. En er staan in 2013 uit mijn hoofd ook zo'n twaalf weken... Knevelen van de Brink gepland... Dus die is uh, volop op de buis. En bovendien gaat hij ook een eigen programma op die zondagavond, hè, om half twaalf, wat ik net al noemde, gaat hij uh, presenteren. En daar gaat hij het gesprek voeren met uh, gelovigen. En uh, Thijs uh, die gaat verder met een programma als Adieu God. Okay. En dat is een okay. echt een mooie serie. Um, 6 januari hebben we volgens mij de eerste. En dan gaat hij het gesprek met uh, Joep van het Hek voeren. Ja. Uh, jullie deden dat al. en Het lijkt nu op door deze titels ook nog weer meer uh, inzetten op die levensbeschouwing. Nou, ik vind het heel belangrijk dat, uh, uh, dat wij een onderscheidende omroep zijn. En dat willen we doen vanuit onze identiteit. Maar wel ook echt voor een breed publiek. En wij zijn er niet uh, alleen om onze achterban te bedienen. Sterker nog, Deo is er nou juist voor om het verhaal wat wij willen vertellen te delen met iedereen. Hey, dat doen we vanavond met Kerstfeest op de Dam. Dat is met, uh, met Do en met, uh, ja. met Gordon. Dus voor een heel breed publiek. Echt EO, hey het kerstverhaal. Ook Joep van het Hek leest een stukje van het Lucas Evangelie voor. Nou, daar ben ik hartstikke trots op. Daar sta ik echt van te genieten als, uh, als ik op die dam sta. Ja. Maar het is waar... Um, uh, wij willen echt een onderscheidende omroep zijn uh, op Nederland 1, 2 en 3. Ja, en, en daarom ook uh, ZVK en Icon uh, mij even snel ingelijfd, want dan maakt het alleen maar uh, dat, het, dat het aantal nog wat veel te groter wordt. Nou, vind. dat past er heel goed bij. Uh, ik vind dat zij hele mooie programma's maken. En ik wil heel graag dat wij in de komende jaren de omroep van Christelijk Nederland zijn. Ja, ja. En daar passen ZVK en Icon heel goed bij. Arjan Lok is directeur van de EO. Hartelijk dank voor de komst naar hier. Graag gedaan. Um, de ICON, daar hebben ze weer, maakt vannacht op Radio 1 de heilige radionacht. Presentator Annemiek Schrijver gaat met verschillende gasten op zoek naar het antwoord op de vraag wat ons heilig is. Zij ontvangt tussen 2 en 7 uur onder meer uh, theoloog Jan Greven en oud-bankier Kilian Wawou. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De Beatles naar Blokken. Het mediaarchief. Deze week werden de Gouden lookies uitgereikt. En daarom de hele week de mooiste en leukste reclame-uitingen uit de archieven. Vandaag staan de reclame centraal. Begin deze week hoorden we al even Rijk de Gooier. Maar er zijn er natuurlijk nog veel meer. Luister naar deze compilatie. Koele? Cool, ja. ja? Ze zijn vooral erg lekker. Ze zijn lekker. Meneer de man, wat staat er nou met koeienletters op dat pak? Hmm. Kijk, er is een tijd van werken en een tijd van genieten. En dat verbanden we u wijzen op boerenland, onthoud die naam. En dat is echt genieten van de allerbovenste planken. En zo ziet hij maar weer, hier komt pa Melk. Melk die koeien. Nog zo gezegd geen bommetje. Wie zegt er nou dat je men geen rombotel in die koekjes doet? Daar kan ik me nog zo kwaad om maken. Wie is er nou eigenlijk in die bakkerij geweest, u of ik? U? Nou, dan weten we het toch. Bovendien maken ze nog een heel mooi ribbeltje op, ook het is toch niet te geloven voor die prijs. Pas op hoor. Over vijf weken gaan we weer voetbalplaatjes sparen. En nu zijn we op zoek naar fans die straks mee willen doen in onze voetbalplaatjes tv commercial. Dus, hé hey, Moeder, jij komt zeker voor je voetbalplaatje? Nee, ik kom voor de boerenkool. Oké, okay, want de voetbalplaatjes komen op 24 januari. Oh, dan eten we dan wel ja, ik hoorde Cora van Mora, Ze wordt sinds 1984 gespeeld door Juliette de Wijn. Daarna eh, Pierre Marsini. Eh, Tom van Duinhoven, oftewel meneer Jamin. Dat hoorden we ook. Eh, echt eentje uit de oude doos, waarschijnlijk eind jaren 60. En tenslotte dus Harry Piekema, die nog steeds te zien is als de excentrieke manager van Albert Heijn. En in de figurantenrol voetballer Mornier El Hamdoui. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Max van Wezel, werkt voor Vrij Nederland en Radio 1. En Jorie Albrecht is directeur van het debatcentrum de Bali. Hartelijk welkom allebei. Even over nu.nl. Uh, uh, Wouter Baks trok het boetekleed aan. Nou, behoorlijk, ja. Ja, een traag gesprek. <laughs> Volgens mij heeft hij helemaal niks misgedaan. Mis dat nee? is toch heel normaal dat je op, op een website reclame voor jezelf maakt. Het rare is dat hij drie keer excuses aan je gaat aanbieden. Nou ja, reclame op je website dat is het anders. Hij, hij, hij zit daar wel met allemaal uh, Windows 8 uitingen En die blijkt ook gesponsord te zijn ja, door ja. Windows. Nou, dus nou, ik dat vind... stond er wel onder ook trouwens. Maar. Ja, maar dat vind ik dat als je als jezelf neerzet als betrouwbaar nieuwsmedium, wat hij goed gedaan heeft de laatste tijd. Um... Dan, uh, dan is het ook goed dat hij het aan aandoet. Want dit is onduidelijk. Dit is advertorial. En uh, je hebt ook van die blaadjes... die dan zeg maar, precies in hun lettertype een advertorial afdrukken. Hè, en dan zie je het verschil niet meer tussen inhoud en advertentie. Uh, dat vind ik in dit geval ook niet slim van hem. Ik vind het ook slim van hem dat hij dat toegeeft. En ik vind dat hij trouwens als een buitengewoon aardige vent overkomt. Want hij doet dat uh, ruiterlijk en vriendelijk. Ik vind het ook in dat filmpje. Hè, die, wat, een, wat een vriendelijke vent echt. En verder nou, is het ook... ook een reden om geen excuses aan te bieden. Nou, dat je vriendelijk... Bent op zich vind ik... Nog daar is niks tegen. Nee, maar Max, er nee, nee, nee, nee, nee, is niks nee, tegen. Nee, nee, nee dat ja, is helemaal ja, je niet je tegen. Je dat is heel goed je zelfs. Je ziet met een grote glimlach. Dus ik weet nou niet helemaal of je dat nou echt mm -hmm. meent, wat je net zei. Maar, nou, ja, maar ja, hij is hoofdredacteur dat... van Nu.nl, een nieuwsmedium. En ja, hij moet een dus commercieel op... medium, dat weet je. Nee, tuurlijk. Maar, maar de, moet, sanomaat, de vraag is dus of hij daar uitgever. dan in moet gaan zitten als hoofdredacteur. Ik bedoel, in zo'n filmpje. Ja, maar ik vind het niet zo Ja, hij is dat kan ik wel heel erg Maar het is een gesponsord filmpje. En dan doet hij alsof hij inzicht geeft. In... Het gebeurt dat aan Ik kijk zo even van Nederland. zeggen. Dat, als dat, als dat, als dat nee, aan de... Maar dat zijn hele Puriteinse mensen. Maar als het kunnen, aan een lopende man gebeurt, die. is dat een slechte zaak? Ik bedoel, dat is toch geen reden dat... Ik bedoel, jij bent kennelijk zo cynisch geworden dat je niet meer verbaasd bent... over dit soort de nee, website maar, maar het blijft ]��ande wel we we anders Ja, ja, oké. Okay. Ja, nou, nou, maar kijk, zij, nee, ze, ik, ze, ook, ik toch niet. Maar Max, op die website <that> hebben zij... Uh, je hebt al die rubrieken die je dan afwerkt. En dan nieuws en uh, buitenland, en binnenland. Uh, zelfs uh, uh, uh, uh, uh, uh, privéachtige dingen. En dan komt daar onder vaak uh, met een enorme kop advertorials. Nou, daar zie je inderdaad een aantal van die filmpjes. Maar dit is een soort onder het mond... een inkijkje achter de schermen bij op de, de redactie. redactie. Oké, okay, dan blijken we gewonnen. <laughs> maar <laughs> maar ik vond ik het trouwens wel erg door het stof. <laughs> ik vond het trouwens een weinig verrassend uh, uh, <laughs> inkijkje, want ik bedoel, dat is gewoon wat ja, he, gewoon een filmpje van een redactie met. <laughs> Van die, die schermpjes die en die hele dag met elkaar ja, zitten de sms'en zoals alle redacties was alleen maar al al doen. Maar goed, uh, um, nou, ja, ja. Nou, ik, ik verwacht een uh, hele kritische recensie van uh, Windows 8 op, uh, op die site. En dan, <laughs> dan weten we gewoon dat het allemaal echt onafhankelijk is daar. Uh, we praten zo meteen door over misschien wel veel belangrijkere zaken. In deel 2 van het Media Forum eerst het laatste nieuws. door Alt Megens. Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de criminele activiteiten van de rechercheur die in kekerdom twee mensen en daarna zichzelf doodschoot, waren geen andere politiemensen betrokken. De Gelderse politiechef schoot in september in zijn huis een bevriend stel dood, daarna pleegde hij zelfmoord. De man had thuis een hennepkwekerij en zijn dienstwapen bewaarde hij tegen de regels in thuis. De rechercheur stelde een integriteitsonderzoek in om te kijken of er politiecollega's bij de zaak waren betrokken, dat is dus niet het geval.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 En het Vaticaan neemt maatregelen om de vervuiling door de dagelijkse bezoekersstroom in de Sixtijnse kapel tegen te gaan. Op museumdagen trekken zo'n 20.000 mensen aan de fresco's van Michelangelo voorbij. Volgend jaar wordt bij de Sixtijnse kapel een speciaal tapijt gelegd dat de schoenzolen van de bezoekers reinigt. En ook gaat de temperatuur in de kapel omlaag om zweten tegen te gaan. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weerbericht van Weeronline. Vanmiddag is het bewolkt en in de centrale delen van het land komt mist voor. In het zuiden en zuidwesten kan tijdelijk even de zon doorbreken. In het noordoosten is de bewolking dikker en daar valt af en toe wat natte sneeuw of sneeuw. In Zeeland staat een zwakke tot matige zuidwestenwind en daar is het een graad of negen. In de noordoostelijke provincies komt de wind uit het oosten en daar schommelt de temperatuur vanmiddag rond het vriespunt. Vanavond en vannacht vriest het in het noordoosten van het land licht en is er kans op gladde wegen. In de rest van het land liggen de minima tussen 1 en 5 graden. Morgen trekt vanuit het zuidwesten een regengebied over het land. In de ochtend maakt het noordoosten nog kans op wat winterse neerslag, maar daarna stijgt de temperatuur en gaat de neerslag over in regen. De maxima komen uit tussen 3 graden in het noordoosten en 9 in het zuidwesten. Lunch met Jurgen van der Berg. En het Mediaforum met Juri Albrecht, directeur van debatcentrum De Bali. Max van Wezel werkt voor Vrij Nederland in uh, Radio 1. Um, de Volkshand heeft vandaag een, een, een preview alvast van een interview... dat morgen gaat verschijnen met uh, oud-minister Maxine Verhagen... CDA-voorman natuurlijk, uh, waarin hij eigenlijk terugblikt op het vorige kabinet... met gedoogsteen van de PVV. En daarover zegt hij uh, dat hij het effect voor zijn eigen partij, het CDA... Met die, uh, over die samenwerking een beetje heeft onderschat. Um, uh, Max... Um, het is voor het eerst dat we vragen, uh, dit horen toegeven. Uh, kwam het voor jou als een verrassing? Nee... Uh, voor mij niet helemaal, omdat ik bij een aantal afscheidsrecepties... van CDA-bewindslieden ben geweest... waar het vaste circusnummer toch wel de grote toespraak van Maxime Verhagen was. En dat ging ook al over een terugblik op zijn politieke carrière... en vooral dat uh, kabinet met gedoogsteun van Wilders. Maar goed, het is wel voor het eerst dat hij dat in een groot kranteninterview allemaal zegt. En uh, ja, hij uh, betuigt spijt, hè, daar hebben we er weer een uh, die spijt betuigt. Hij betuigt spijt, spijt niet over dat hij met Wilders is gaan regeren daar staat hij nog steeds achter, begrijp ik. Maar het is allemaal wel heel verkeerd bij ons en bij het CDA vooral ook overgekomen. Ja. Wat vind je van de timing, Juri? Want uh, ja, het is bijna kerst, dus je zou zeggen, hij reflecteert een beetje zo. Uh... Nou ja, dat is natuurlijk de reden waarom steeds meer media, vroeger was Vrij Nederland daar de marktleider in <coughs> mee begonnen, maar uh, ja. steeds meer media dat doen rond kerst, want dan, ja, dat is dan kennelijk de tijd dat men eens even de tijd neemt en terugkijkt. En het is natuurlijk toch verrassend dat Jan Hoedeman hem uh, um, um, zover gekregen heeft om dat in een groot interview te doen. Dus die timing, Aan de andere kant, um, ja, die begrijp ik wel. Want um, uh, hij is nu ambtloos burger. Hij had dat eigenlijk ook niet heel eerder kunnen doen. Want als hij nog minister was, dan was natuurlijk de pleuris helemaal uitgebroken. Ik kan me voorstellen dat Buma ook gezegd heeft tegen hem... Van, kan je alsjeblieft een beetje uit de media blijven... tijdens de campagne en de verkiezingen. Um, dus, uh, dus hij kon ook niet heel mm -hmm. veel eerder in die zin. Hij moest natuurlijk ook niet de nieuwe lijsttrekker voor de voeten lopen... met ontboezemingen of, of, of, of reflecties. Mm -hmm. Dus ja, ja, het is wel, wel begrijpelijk ja. dat hij daar nu mee komt. Of die moet hij ook verder in het leven. Hè? Ja. En uh, hij heel erg aan hem kleeft natuurlijk... dat hij de smeerlap is... Hè, die Nederland verkocht heeft aan Wilders. Dus hij moet natuurlijk ook verder in, in Nederland. Dus dan moet je het boeteklet aandoen. Zo zijn we in Nederland. En dan moet je zeggen, nou ja, achteraf. En zo, en dan hoopt hij natuurlijk dat hij er ook weer een goed baantje ja. krijgt. Ja, Want dan dan hij had hij niet ook... beter voor de verkiezingen nog kunnen doen? Ook om om te kijken om zijn eigen CDA nog een beetje in de, in de benen te houden? Ja, maar hij vond het niet. Uh, kijk, van die toespraak waar ik dan bij ben geweest... kreeg ik de indruk dat hij zich enorm... Uh, miskend voelt. Echt heel erg verkeerd begrepen. Uh, kijk, hij zegt zelf van... ik zou nooit in één kabinet zijn gegaan... met Wilders. Maar... Dat, daar daar uh, verzetten mijn principes... zich tegen... Maar, oké, okay, een kabinet met gedoogsteun, dat had iedereen dan maar moeten begrijpen, dat Wilders eigenlijk niet meedeed. En dat is een enorme blunder van zo'n ervaren politicus ja. als Maxime Verhagen is, want dat is hij. Uh, want het is natuurlijk totaal anders overgekomen. Iedereen denkt dat dat kabinet onder het juk van Wilders doorging. Ja. En ja, dat iemand van zijn niveau dat niet van tevoren heeft gezien, ja. dat zit hem zelf ook heel erg dwars. Ja, dat die had, die had een andere reden natuurlijk. Rutte, die heeft, uh, en dat is nog onder belichting tot nu toe, heeft natuurlijk verschrikkelijk goed gespeeld die heeft die CDA's de helft van de kabinetzetels aangeboden. Nou, de ogen van Maxime Verhagen waren kennelijk groter dan zijn maag. En die dacht, jonge jonge, wat een prachtig uh, resultaat. Daar kon hij geen nee tegen zeggen, als machtspoliticus, dat hij ook is. He, realist, maar ook... Dus dat was zo'n mooi resultaat. Dus daar is hij hups op gesprongen. En achteraf heeft Rutte dat ontzettend goed gedaan. Want die heeft daarmee en het CDA-code gesteld... en keep your friends close, but your enemies closer. Mm -hmm. bedoel, de PVV is nu electoraal gesproken de grootste bedreiging van Rutte. Dus die heeft hij aan de borst gekleed. En bijna doodgeknuffeld. Ja. En dat heeft Rutte natuurlijk ontzettend goed gedaan. Maxime Verhagen zit nu op de blaren. Ja. inderdaad. Max, in dat interview moet het morgen allemaal even lezen. Maar er, er is nu een soort voorafje al in de voor verzenen. Daar eh, zet hij het ook nog even wat zwarte pieten uit in de richting van eh, de beide dissidenten. Verjet en Kopian. Want eigenlijk zegt hij. Ja, die hadden het eigenlijk kunnen voorkomen als ze gewoon hun poot stijf ja, hadden gehouden. Dat vind ik heel flauw. Uh, iedereen heeft het via de TV kunnen volgen ongeveer wat er gebeurde. Je weet nog wel die deur van het CDA. Waar al die kamer. Daar heb ik ook. Wekenlang voorgestaan voor die gesloten. Er is ook nog een hele emotionele bijeenkomst van de CDA-fractie... in het Hilton Hotel in... Uh uh, Den Haag geweest, waar ze bijna huilend uitkwamen. En uh, Verjee en Koppijan zijn daar gewoon heel zwaar onder druk gezet door, door een tierende en, en, en vloekende en huilende, uh, helemaal geëmotioneerde Maxime Verhagen. Door Piet Hein Donner, die als uh -huh. staatsrechtelijk uh, kanon van stal werd gehaald. Door Henk Bleker, de partijvoorzitter, die gewoon dreigde van, we zetten jullie de fractie uit. Dus om nu te zeggen, uh, Verjee en Koppijan zijn helemaal vrijwillig akkoord gegaan met het, ja. uh, dat kabinet met Wilders, vind ik tamelijk Hypocriet? Nou, dat. Ik bedoel, um, uh, Kopyan heeft nu ook in een verklaring al toegegeven dat dit wel ongeveer zo gegaan is. Dus dat die Kopyan kennelijk niet helemaal. Beseft heeft op welk moment Maxime, die natuurlijk een, een, een geslepen schaker is, maar hem aanbood. van nu mag je even nog nee of ja zeggen, dat Kopian dat niet helemaal gevat heeft, zeg maar. Daar acht ik Kopian, als ik zo die kop van Kopian uh, op de TV zie. Dat, wel, dat toe, hij het niet snapt. Dat uh. hij dat op dat moment niet snapte. Ik ken dat... het wel niet, maar als je die kop op de TV ziet, dan denk je. die snapte het niet. Nou, ik kan me zo voorstellen dat um, uh, uh, hij de, de machinaties van Verhagen. Op, op het juiste moment niet helemaal gezien heeft. wanneer de afslag was om uh, groen of rood. Uh, zeg maar, te nemen. De vraag is wel en, of, die, of ze als ze echt nee hadden gezegd... Of, of, of de vragen dat dan had, had gepikt. Maar dat is de vraag, dat ben ik helemaal ja. niet eens. Maar, ja. uh, maar ik denk wel dat... dat um, uh, het kan me voorstellen, en dat lijkt ook dat naar naartoe geeft, overigens, uh, dus die lezingen... lopen op ja. dit moment nog gelijk... Um, dat hij ergens een afslag heeft gemist... of niet gezien heeft ja. dat, dat, dat Verhagen... Hen een afslag aanbood. Nee, oké, okay, maar het is natuurlijk niet zo geweest... dat uh, die fractie een vrijheid heeft kunnen beslissen... Van, willen we met Wilders of willen we met Job Cohen... of zo lag hm. het niet. Het was, gaan we met Wilders of blazen we de hele boel op? Nee, oké. Okay, ja, nou, dat duurde ze niet maar, aan. Dat, dat, dat, en dat, dat kwam wederom omdat natuurlijk de buit uh, te groot was... omdat de jongens uh, zelf allemaal een ministerspost kregen... Ja. terwijl ze een verkiezingsnederlaag gelegen hadden. We, we, Absoluut, gaan, we gaan kijken waar we vragen <laughs> tegen gaan komen. Want die gaat ongetwijfeld wel nog iets nieuws doen. Uh, maar even voor, de, voor ons, de media, was het... Uh, jullie schetsen dat al even. Sloer Vos, onderhandelingskoning, uh, werd hij altijd genoemd. Maar wat, wat, hoe was die voor de media? Ja, uh, dat is ook een uh, ontzettende frustratie van hem. Dat hij... Uh, uh, van zichzelf weet, men ziet mij als uh, een soort Italiaanse maffia-leider. Uh, uh, hij heeft zichzelf in een toespraak in Nielspoort wel eens met Norbert Schmelzer... de, de heel beruchte vroegere leider van de katholieke volkspartij. De nacht ja, van Schmelzer. Had, ja, dat was eigenlijk een hele lieve, charmante man. Maar die is wel de geschiedenis ingegaan als... Het toppunt van politieke onbetrouwbaarheid. En die werd de tackle genoemd. Uh, hij werd de rat genoemd. En nou, hij maakte daar zelf ook wel grappen over, Verhagen. Van dat Schmelzer op de schoorsteenmantel ook een verzameling tackles had. En dat hij dat niet met ratten ging doen. Maar dat hij wel die vergelijking <lacht> begreep. Dus hij kon daar zelf ook wel om lachen. Maar hij leidt er denk ik ook onder. Ja. Wat Want ik wel was op... een goed minister. Wat ik wel opvallend vind aan het interview met Jan Hoedeman. Hè, dus dit interview. <lacht> um, morgen komt er een hele versie. Maar dat. Kijk, Verhagen wil ook verder in de top van Nederland. En dan moet je dus in Nederland wel even ergens publiekelijk echt afstand doen mm. van Wilders. Anders kom je niet mee in de top. Hè? Natuurlijk. Dit is wel even gewoon hoe het in Nederland werkt. En dat weet Van Hagen ook. Hm. En daarom doet hij het met kerst. Goed gelezen. Uh, huh? ja. En dat is toch ook wel een natrekje van Nederland. Die niet vallen in Nederland. Ja, dat je, nee, dat je Die excuses eerst, eerst altijd. Dat je eerst moet distancieren van Wilders... en dan mag je weer verder. Ja. Uh, het einde der dat, tijden. Uh, we zijn nog steeds op de zender. Dus het betekent dat het uh, voorlopig nog niet is ingezet. Het um, kan een uur te laat zijn. Het kan nog komen, Jurgen. Ja, zeker. Mijn moeder zegt altijd... ...prijs de dag niet voor het avond is. En zo is het. En het is een uh, christelijke omroep. Dus maar uh, ma ma jij bent bijgelovig, begrijp ik. Dus jij zit toch nog wel een beetje te... te Je schakelen. weet het nooit, hè? Het is net zoals... ...ik denk dat de hemel niet bestaat. Maar ja, straks bestaat die wel. Uh, ja, Joeri weet het zeker. Die is atheïst, geloof ik. ik nee, niet. nee, in integendeel. Ik ben, ik ben oprecht agnost. Maar um, uh, ik ben zeker geen atheïst. Maar... Um, uh, uh, met de Maya's-kalender weet ik het echt wel zeker dat het echt totale humbug is. Er zijn 250 journalisten bij dat Franse dorpje nu. Ja, we maar staan er is... toch. ja, maar dat is echt journalist, hè. Of we gaan met z'n allen naar Haren, of we gaan met z'n allen naar dat Franse dorpje. We lopen elkaar allemaal achterna. Ik... En dan hopen we dat we daar mensen tegenkomen die zeggen van... ik geloof er echt in en waarschijnlijk staan er alleen maar andere journalisten. En dan ga je elkaar interviewen van... waarom sta jij hier, omdat je ook bijgelovig bent? Nee, omdat ik op reportage ben. Oh, ik ook. Uh. Ik heb het er heel mee gehad. Ik vind het echt wel testimonium parportatum van de, van de journalistiek. We moeten ons nu wel gaan afvragen. 250 internationale journalisten journalisten bij een berg in Zuid-Frankrijk waar geen donder gebeurt. Dat denk jij. En dat tot nu toe in ieder geval is er geloof ik één gek langsgekomen... die dacht dat hij Christus was. En dan moet je je toch gaan afvragen of er niet een beetje te veel... achter de gekkies en de hypes aanrennen hoor, als serieuze journalisten. Het is natuurlijk leuk voor Twitter en ik zag allerlei leuke plaatjes langskomen... wat op dit moment in de haven van Sydney gebeurt en zo. NEC Last, NSC Next heeft de kop aangepast voor vandaag. Ja, ik vind dat ook... Het is waarschijnlijk grappig bedoeld, maar ik vind het in plaats van en dan zei next, en dan zei last. Pff, jongens, het is, ik bedoel... Die hele Maya-kalender, had iemand het even goed uitgezocht... dan hadden we al lang geweten dat het onzin was. Umberto Eco heeft een prachtige roman geschreven... De Slinger van Foucault, waarin dat hele soort complotdenken... Van, totaal op de hak neemt, al lang geleden. De Eiffeltoren blijkt daar een pin te zijn... waardoor de wereld anders om zijn as gaat draaien. Het ja, ja. zijn prachtige consperies. Ja, ik, ik denk dat het gelijk hebben. maar, maar... Ja, ik beken het. Ik heb toch vanochtend even rond die tijd uit het raam gekeken... of er geen UFO ja. Maar de miste, je kon de UFO ook niet zien. Laten we nog even een uh, klein stukje over Omroep Friesland doen. Het laatste onderwerp. Um, uh, Laten we even in met een quote. Waar gaat dit over? En zij zissen eigenlijk dat Omroep Friesland bij uh, het uitwerken van al die kabinetsplannen, he, die beschuldigingsplannen van een media mediabestel, een onafhankelijk zelfstandige positie uh, hoorde maken, omdat wij als Jenner publieke stuurder zelf uh, in het Vatrixtaal uh, uitsturen, in Friesk. Ja. Ja. Nou, ja, nou ja, eigenlijk zegt hij, dus... dat kan je natuurlijk gewoon verstaan. Ja. ja, hij zegt van de uh, Omro Friesland moet een uitzonderingspositie hebben. Ja, als, er... Omdat ze als enige uh, publieke omroep het Fries, uh, in Fries, de Tweede Rijkstaal in het Fries uitzenden. Ja. Terecht? Ja, heel terecht natuurlijk. In een, in een land um, uh, moet je voorzichtig omgaan met minderheden... En uh, het Fries is een minderheidstaal. Dus als meerderheid moet je uh, echt altijd bereid zijn om uitzonderingen te maken voor, voor minderheden. Zo ziet dat in een democratie en een goede samenleving in elkaar. Dus ja, heel terecht. Ja. Maar ik vind het wel jammer dat de, ik ben het hier maar eens, maar ik vind het jammer dat de Kamer gisteren dan wel omroep Friesland... Uh, een uitzonderingspositie heeft gegeven. Misschien wel terecht. Maar hoe zit het met de Icon? Hoe zit het met Human? Hoe zit het met inderdaad de EO? Wat icon net worden bij de EO. Ik ben ja, het helemaal de met de eens. De Kamer ja. heeft zich veel te weinig druk nou, gemaakt absoluut. over überhaupt het ja. recht van de Joodse, minderheden, de, Joodse de Joodse omroep. Ik vind dat, ik vind dat, ik vind dat het omroepbestel wordt dus nu herzien. En dan worden alle minderheden worden als eerste uitgekwakt. Ik bedoel, de staatssecretaris zegt dat we meer op inhoud moeten gaan. Gek trouwens overigens dat dan het EOP... Maar wacht doen. even, ze worden niet uitgekwakt. Ja, ze, ze, ze moeten zich aansluiten nee, bij een grote maar, Ja, veil. aansluiten. En, en dan is het maar helemaal... Kijk, de RKK, he, dat zal van de geluid, is echt niet wat ik nou mooi vind. Maar er zijn gelovigen in Nederland voor wie dat belangrijk is. Hetzelfde geldt voor de Joodse omroep. Er zijn mensen van Joodse komaf... Joodse gelovigen, voor wie dat goede inhoud is. Als land kan je je toch niet permitteren om tegen de minderheden te zeggen, jongens, flikkeren en top, wij zitten met, met onze dikke reet midden op de bank en kijken voetbal. Ja. Ik bedoel, ik vind dat, ik vind dat heel akelig. In nou, nou, ik vond het Kamerlid dat ja. dit heeft aangekijkt, ook van de Omroep Friesland, Pieter ik Heerma maar, ja. van het CDA, die vond ik bij uh, de behandeling van de omroepbegroting een heel goed verhaal houden. Hij waarschuwde tegen te varen dat de hele omroep in Nederland regionaal en landelijk een soort eenheidsworst wordt. En Volgens mij ziet het CDA dat heel Goed. En ik vind het heel jammer dat hij op dit punt heeft mogen scoren... wat omroep Friesland betreft. Nogmaals, ik gun het ze. Maar dat de Kamer echt geen woordvuil heeft gemaakt aan... inderdaad, de Joodse omroep, de Hindu-omroep, uh, human, uh, icon. wil toch in een dat, dat, dat ook de kleinste groepjes zich thuis voelen? Daar, daar hebben we toch publieke omroep daar voor? Daar zijn om. we toch een democratie voor? Democratie is niet het recht van 51 procent. Democratie is uh, het feit dat je rekening houdt met minderheden... met kleine groepen, met anderen. Ja, en dat is onder dit Paarse kabinet oh. echt gewoon op een aantal terreinen in gevaar. Ze, ze geven daar niks om. Nee hoor, maar uh... we zenden lekker gewoon de voetbalcompetitie uit Oekraïne uit. Weet je, 22 wereldkampioen uit een land als Oekraïne. Ik en Gordon voel... met kerst. Ja, en uh, zo strikte come dancing en, en uh, uh, ja. Precies. Ja, en dat ja, hebben en we gelijk met Frans Bauer nog... in Hongarije. Ja. En tegelijkertijd worden ook nog, ook nog hele mooie programma's gemaakt. Op de... <laughs> ja, ja, ja maar, zeker. maar ik geloof wel dat pluriformiteit echt in gevaar is. En dat, nee, okay, dat misgemaakt. Gemiste, gemiste kans is van de Tweede Kamer uh, dat ze dat verder hebben laten passeren. Dank dat jullie hier waren. Juri Albrecht en Dank Max dankjewel. van Wezel. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Lunch. Want we gaan snel door naar de andere kant van de tafel. Daar zit hij ook klaar. Joey Brokaar, spreek ik het goed uit zo. Ja, zeker. Hij is 20 jaar, woont in Oegst, Geest. en uh, derjaar student life science and technology. Nou ja, uh, heb jij UFO's gezien vandaag? Ik heb nog geen UFO's gezien. Nee, nee. Is dat, dat waar jullie mee bezig zijn ook bij de opleiding? Of, uh... nee, dat nou, ook uh, niet om ze te herkennen. niet in. Nee. nee. Wat wil je uiteindelijk gaan doen? Uh, weet ik zelf ook niet helemaal, maar het zou waarschijnlijk labwerk worden aan onderzoek naar uh, geneesmiddelen dat soort dingen. Oké, okay, oh, kijk, dat, dat is wel een nuttig werk ook voor de mensheid. Zeker. Um, goed, jij doet mee aan de quiz. 78 punten, dat is de hoogste score. Je bent de laatste die ja. daar nog wat aan kan doen. Dus zet hem ja, op. En goed. voor een student, altijd leuk om 300 euro te winnen, zeggen we altijd. We gaan eerst de nieuwsfactor bepalen. Komt ie Ja. De nationale nieuwsquiz Boven in de tempel van de grote jaguar opende een als Maya priester uitgedoste man de ceremonie. Breekt het einde der tijden aan zoals een interpretatie van de Maya kalender zou voorspellen of niet? Van een einde der tijden was ook bij dit feest weinig te merken. It is an important date. It is in everybody's head, so therefore it is important. Tijdens de ceremonie werden een koning en een koningin de oude stad binnengebracht. The end of the world is coming. Good luck to you all. Nou ja, voorlopig uh, zitten we hier nog met z'n allen... dus we gaan maken die quiz ook gewoon af, uh, Joey. Het kan ons echt helemaal niks schelen. Vraag 1. Welk land heeft de afgelopen weken in acht provincies... duizend mensen opgepakt voor het verspreiden van geruchten... over de naderende dag des oordeels? Uh, Guatemala? Nee, dat is niet goed. Het is China. De helft van de arrestanten is lid van de secte De Almachtige God... en zij beweren dat de elektriciteit het drie dagen niet zal doen... en dat de zon niet zal schijnen. En dat laatste is niet zo moeilijk als je bedenkt dat het vandaag of morgen ook de kortste dag van het jaar is. Vraag 2. De Maya's begrijpen alle ophef over hun naderende Armageddon niet... omdat zij niet geloven in een lineair tijdsverloop. In wat delen de Maya's de tijd in? Uh, geen idee, pas. Nee. Cycli is dat. Uh, meervoud van cyclus. Um, ja. 21 december is bij de Maya's een heilige datum omdat de 13e cyclus afloopt. Volgens de zogenoemde lange telling van de oude Maya kalender is het vandaag 13 bakten... De dertiende cyclus van uh, 144.000 dagen. Je moet het allemaal maar weten oké? Ja. Uh, vraag drie is een kop uit de krant. Ik lees hem voor en je krijgt er ook drie mogelijke antwoorden bij te horen. En jij moet dus combineren. Soort zoekt soort, dat is die kop. Gaat dit over één, zwemkampioenen Ranomi en Pieter zijn een liefdespaar. Twee, in het programma Opsporing Verzocht... voegt de politie tips over een verdachte en zijn auto. De gezochte man blijkt een rechercheur te zijn. En de auto een politieauto... Of drie, volgens het rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau... is het contact tussen autochtonen en allochtonen niet verbeterd. Zoekt soort, zoekt soort. Uh, dat zal twee zijn, denk ik. verzocht denk jij? Ja. Ja, is niet goed. Huh? Het is uh, nummer drie. Uh, blijkt uit een rapport dat er weinig contact is... tussen de verschillende bevolkingsgroepen... en dat allochtonen zich steeds minder in Nederland thuis voelen. Ik dacht dat de Volkskrant deze kop. Okay. Vraag vier, hoeveel jaar stagneert de integratie... volgens het rapport van het SCP al? Uh, vijf jaar? Vijftien jaar, meneer. Vijftien jaar. Ja, vijftien jaar. Sinds 1994 is het contact tussen allochtonen en autochtonen niet toegenomen. We gaan naar vraag vijf, een geluidsfragment. Wie is hier aan het woord? Voor mij praat helemaal geen gele en rode kaarten. Maar straf het gelijk af. Want dat voel je. Een kwartier lang met tien man spelen. En daarna mag je weer met allemaal verder. Dat is Gert-Jan en dat is goed. Ja, de coach van de AZ. Ja. Hij pleit voor snellere straf in het betaalde voetbal. Vraag 6. Een belangrijke dag gisteren voor het internationale voetbal. Er werd gelood voor de Champions League. <kijkt> en daar kwamen een aantal toppers uit. De absolute kraker is Barcelona tegen welke andere club? AC Milan. En dat is uh, helemaal goed. We gaan naar de laatste vraag. Daar kun je nog vier punten mee verdienen. Kun je ook nog wel gebruiken? <kijkt> um, wij uh, zoeken een persoon uit het nieuws. Dus het gaat om een persoon. Een naam wil ik zo meteen horen. Ja. De vraag is heel simpel. Wie wordt hier bedoeld? Als je het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. 4. Ik bevond mij op grote hoogte. 3. Leuker kan ik het niet maken, wel makkelijker. Oh, stop. Uh, dat is maar meneer aan de Melo, denk ik. Van de. Die heeft het een of ander programma gewonnen, hè? Ja. Dat zou kunnen, ja. ja. Wel. We gaan naar... Uh, ik zal die aanwijzing nog een keer lezen, want dat vinden mensen thuis ook altijd leuk. Want die doen natuurlijk mee. Uh, de volgende aanwijzing. Ik maak me sterk voor fraudebestrijding. Maar nu staat mijn eigen integriteit de discussie. Gaat het nog steeds over Fatima Moreiro de Melo, denk je? Nee, nee. Uh, en voor één punt. Gisteren moest ik mij in de Kamer verantwoorden over mijn relatie met ex-wethouder Van Rij. Ja, het is niet Fatima Morero de Melo. Nee. Hoe graag we dat ook hadden gewild. Nee, het is Frans Wekers, de staatssecretaris. Ja. Hij uh, had te maken met, het, met die reclamezuil, 35 meter hoog. Vandaar die eerste aanwijzing ook. En Wekers wil het belastingstelsel vereenvoudigen. Dus leuker kan ik het niet maken, wel makkelijker. Ja. Hij is het. Um, je komt op uh, 2. Dat betekent dat er zometeen 39 goed moeten zijn voor een gelijkspel. Ik ben benieuwd <laughs> of dat gaat lukken. Ik ben het volkomen eens...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 Vandaag luidt de stelling... Alle aandacht voor het einde der tijden is begrijpelijk... Een beetje om te prikkelen, die stelling. Dus alle aandacht voor het einde der tijden is begrijpelijk. Voorlopig is het nog niet zover, dat einde der tijden. We zitten hier nog met z'n allen en dat is eigenlijk maar mooi ook. Um, u mag um, meepraten over die stelling dus. Eens of oneens. sms dat naar 7070, dat kost 50 cent. U mag gratis bellen, nummer is 0800 1101. En u kunt stemmen op onze website www.stand.nl. Twitteren ook nog een mogelijkheid, eens of oneens, Maar doe het dan met hekje standpunt. Um, zometeen gaan we dus meemaken, deel 2 van de quiz. Um, maar we weten eigenlijk wel dat Joe... Hoe je het niet wordt. Dus er zal ergens in Utrecht nu alvast een champagnefles opengetrokken worden... want daar woont dan de winnaar van deze week. Maar voordat we beginnen met deel 2 van de quiz, eerst de Cardigans. dus uit Scandinavië kwamen ze, dacht ik toen, ter tijd, een uh, lawful. Ja, we gaan de afronding doen van de nieuwsquiz, maar Joey, we weten eigenlijk al dat jij het niet meer kan winnen, want 39, dat gaan we echt niet halen in, uh, in 90 seconden. Ja, kort. Het viel echt een beetje tegen, hè? ook voor jezelf, eerste deel. Ja, het, uh, de eerste paar vragen waren uh, onverwacht. Ja, ja, ja, ja, ja. ja, je bent op twee punten uitgekomen. Nou ja, dat betekent dus dat het 39 goed moeten zijn om over die 78 heen te komen. Dat, ja. dat gaat gewoon niet lukken. Maar we gaan toch even kijken of je uh, het nieuws wel een beetje gevolgd hebt. Dat kan ja. misschien met deze feitenvragen wat beter. <coughs> um, dat gaan we afronden. Dan gaan we zo denk, ook nog even contact zoeken, natuurlijk met de winnaar van deze week. Uh, hier komen ze 90 seconden de tijd. Veel vragen, antwoord geven of pas zeggen. De Nationale Nieuwsquiz. Hoe heet het in opspraak geraakte ziekenhuis in Spijkenisse... dat niet meer blijft bestaan als zelfstandig ziekenhuis? Het van Dat is goed. Van welke voetbalclub won Ajax gisteren met 3-0? FC Groningen. Goed. Hoe heet de nieuwe Nederlandse luchtvaartmaatschappij? Die gaat vliegen vanaf Maastricht. Pas. Maastricht Airlines. In welke Nederlandse haven is beslag gelegd op het superjacht... van de overleden Apple-goeroe Steve Jobs? Was in Amsterdam. Goed. Op welke datum moeten mensen die overlast veroorzaken... tijdens het komende autonieuw Nieuw hun taakstraf uitvoeren? Pas. 2 januari. Voor wat gaat het kabinet de miljarden meevallen van de telecomveiling gebruiken? Uh, om de schulden op te vullen. Hoe zeg je? Om de schulden op te vullen, dacht ik. Ja, begrotingstekort. Rekening goed. Welke Nederlandse provincie heeft plannen voor een nieuw eiland in de Waddenzee? Uh, Groningen. Dat is goed. Welke functie krijgt Gerard Bouwman bij de Nationale Politie? Pas. Korpschef. Vijf gemeenten stellen zich garant om het faillissement van welk evenement in Venlo te voorkomen? Pas. De Floriade. Welke luchtvaartmaatschappij behoudt het predicaat Koninklijk voor de komende 25 jaar? De KLM. Dat is goed. Wat voor dieren werden gisteren gesignaleerd voor de kust bij Castricum? Boutrug. Dat is goed. Welke politieke partij pleit voor een fonds voor slachtoffers van kinderporno? Uh, dat was de SP, dacht ik. Dat is goed. Welke omstreden antipiraterijwet laat de Europese Commissie definitief niet doorgaan? De ACTA. Dat is goed. Welke actiegroep blijft ondanks een verbod van het Amerikaanse gerechtshof in de buurt komen van Japanse walvisvaarders? Sea Shepherd. Dat is goed. Op welk continent vonden het afgelopen jaar de meeste vliegtuigongelukken plaats? Noord-Amerika. Afrika, welke president heeft in Algerije gezegd dat de koloniale periode van zijn land wreed en onrechtvaardig was? Dat was Hollande van Frankrijk. Dat is goed, die zat nog in de knal. Nou, ik vind dat je in deel 2 echt wel hebt laten zien dat je het nieuws wel gevolgd hebt. Het waren 11 goed, maar door die, uh, ja, door die twee in de eerste ronde kom je uiteindelijk op 22. Meer kunnen we er niet van maken, Joey. Je krijgt okay. volgens uh, de normale kaarten mee van beeld en geluid: yep. de lunchradio, de mok en de lunchbox. Yes. Een sterkte met je studie. Oké, okay, dankjewel. je We gaan snel naar de winnaar van deze week van de nieuwsquiz. Jesper Rijpma, 28 jaar uit Utrecht, gemeenteraadslid daar voor de VVD. Uh, Jesper, goedemiddag en gefeliciteerd. Ja, bedankt. Bedankt. Hartstikke mooi. 300 euro. Ja, dat is in de pocket. Ja, nou, ik weet uit eigen ervaring, die kan je je beste uitgeven in Utrecht. Ja, zeker. ja, ja absoluut. Dan nou, gaat het weekend een weekendje weg. En dan gaat het een deeltje naar Series of Dus uh, oh, uh, nou. ja, we delen het netjes met degene die het wat minder hebben. Nou, dat is heel netjes dan. Uh, nogmaals gefeliciteerd en met de borst vooruit lopen het hele weekend in Utrecht. Hartstikke ah, goed, dank Hoi. voor het woord. Okay. Jesper okay. Rijpma is de winnaar van deze week. Wij uh, maken even plaats voor het NOS Journaal En dan zijn we straks terug met een werklunch en de hoogste baas van de SER. Die bedraaier is hier te gast. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof. in de mensen. En CRV. Zometeen, twee uur in. Vrijdagmiddag Live. Op Klink over het betaalbaar houden van goede zorg voor iedereen. De rubrieken van Frits Barend, Bert Brussen en Justus van Oel. Over domheid, gierigheid, maar vooral ijdelheid. Tommy Wieringa als gastresensent. En live muziek van Fabiana Dammers. Move on, around, feeling up, feeling down, around. U bent ook welkom in de kroon in Amsterdam van 2 tot half 5 bij Radio 1. Vrijdagmiddag live. Het nieuws van alle kanten.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 Geef van het Nationale Mesfonds, want onderzoek en ondersteuning zijn belangrijk. Giro 5057. Dit is Radio 1.